Toestand, transport en regionaal. Toezitting onderhandelt met de Engelse voetballer Chelsea. De Nederlandse trainer zegt dat alle opties rustig worden bekeken en dat hij de tijd neemt om te bekijken of het werkt of niet. Chelsea ontsloeg afgelopen week José Mourinho en wil de 69-jarige Hiddink graag als interim trainer. De achterhoeker was dat in 2009 al een keer succesvol. Hiddink won toen de FE Cup met de Club uit Londen. Van de 14 mensen die zijn opgepakt bij de redding in Geldermansen, blijven er 8 langer in de cel. Twee van hen zijn minderjarig. Het OM laat weten dat er acht verdacht worden van openlijke geweldpleging. De zes personen die nu vrijkomen worden verdacht van minder ernstige feiten, zoals belediging van een agent. Er hebben zich nog geen relschoppers gemeld die wel op camerabeelden staan, maar niet werden aangehouden. De rellen braken woensdagavond uit toen een raadsvergadering over een asielzoekerscentrum in Geldermals aan de gang was. De uitbraak van de clepsella darmbacterie in het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch lijkt onder controle. Er zijn geen patiënten meer in het ziekenhuis met de bacterie gevonden. Vanwege de uitbraak was er sinds vorige week een opnamestop op verschillende afdelingen. Vier afdelingen zijn schoongemaakt en mogen vandaag weer open. De darmbacterie Klebschella kan bij verzwakte mensen een veroorzaken... en is ongevoelig voor de meeste antibiotica. Part van u, de verdachte van de moord op Els Borst, is in België bij verstek veroordeeld. Tot acht maanden cel. Van u werd in oktober 2013, kort voor de dood van de D66-politica, opgepakt voor de Israëlische ambassade in Brussel met messen en een kogelgulzomszak. Hij verliet daarna een Belgische psychiatrische inrichting voordat de gedwongen opname was afgelopen. Van u zit nu vast in de psychiatrische gevangenis in Scheveningen. Het weer, droge vanuit het westen, wat zon, het wordt een graad of 12. Morgen en zondag, misten bewolkt en meestal droog, met 11 tot 13 graden blijft. Het ja, het erg zacht. Ja, het het Dit was het is Helene de geest van de AWD. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort, tussen Hilversum en de Afrik Buntschoten 8 kilometer. De A4 Rotterdam-Amsterdam, tussen Schiphol en knopend Meer 7. A9, Amstelveen-Alkmaar en bij knoopend 5 kilometer. Op de A9 richting Amstelveen zijn twee ongelukken gebeurd. Eentje bij Haarlem-Zuid, daar is de weg weer vrij, maar de stad van wel 6 kilometer file. Verderop bij Alsmeer is de weg heel. Helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt beter omrijden via de ring van Amsterdam, de A10. Op de ring Welvielen bij de Rij, 3 kilometer. Op de A13, daarna Rotterdam bij Delft-Noord, 3 kilometer. En op de N201, Hoofddorp Hilversum bij Meidrecht 2 kilometer. Verder nog eentje op de N231, Amstelveen, Alfa aan de Rijn bij Schinkelpolder, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Ik snap you hem alweer.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 Die is in handen van Mika. Mika is de middelste van vijf kinderen. Van een Libanese moeder en een Amerikaanse vader. Hij heeft één broer en drie zussen, maar liefst. Hij verliet Libanon al op jonge leeftijd en woonde toen nog een tijd in Parijs. Nou, op negenjarige leeftijd verhuisde hij dan naar Londen toe. En de eerste single van zijn debuutalbum, Live in de Cartoon Motion, werd Relax, Take It Easy. Wat in eerste instantie absoluut geen uh, hit werd, geen succes werd. De opvolger Grace Kelly werd het echte doorbraak pas uh, van deze zanger in de Britse UK Single Chart Kwam het nummer op uh, nummer 1. En in vijf andere landen scoorde Mika ook een nummer 1 hit. En in Nederland en elf uh, andere landen kwam het uh, nummer in de top 10. Nou, hij schreef dit nummer als uh, wraak, wraakactie op alle platenlabels die in uh, Mika absoluut geen uh, toekomst zagen.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 Ja.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 Dat is de band Lucas Graham en bestaat uit de leadzanger Lucas Forchammer, Magnus Lawson, Casper Daukar en uh, Mark Fahlgren. De band viel op uh, nadat nou, ze een aantal nummers op uh, YouTube plaatsten die in uh, thuisland Denemarken al snel werden opgepakt. Met uh, Drunk in the Morning en Better Than Yourself uh, part 2 Scoorde ze in 2012 de nummer 1 hit in uh, hun thuisland. En 2000, uh, eind 2012 verscheen hun titelloze debuutalbum.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 Heide nummer 25 de is Lucas Graham met uh, Seven Years. Hier live uh, vanaf de ijsbaan op uh, CFM Zandvoort tijdens Your Breakdown. Tot 6 uur ben ik bij hem. Dit is Lucas Graham. Once I was seven years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was seven years old.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 See my goals, I don't believe in failure Cause I know the smallest voices They can make it major I got my goals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 Kom gewoon hier naar de ijsbaan toe, hier midden in het centrum van Zandvoort. Hij zal nog open zijn tot hoe laat vanavond? Tot vanavond 9 uur. 9 uur is de ijsbaan vanavond open. En CFM zal tot 9 uur ook live hier op locatie staan. Um... Ja, wat is er? Je kijkt op je horloge, Sander? Ja, ik kijk even op mijn horloge. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, normaal zitten we in de studio, hè? Ja, precies. Dus, uh, daar heb ik een verrekijker nodig om je te zien. <laughs> ja, nu heb ik die inderdaad nodig. Ja, nee. Uh... Ja, je blijft tot 9 uur vanavond hier op de ijsbaan staan. We staan naast de koek-en-zoopie-tent. Waar je ook onder andere de kaartjes kan kopen om het ijs op te gaan. Bij de kaartjes inbegrepen zit volgens mij de schaatsen en een bekertje limonade voor de kids...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 Ik laat me verrassen. Nou, uh, ik denk als je nog lang genoeg op het ijs blijft staan... dan uh, gaan we een heel mooi bruggetje maken met de uh, Can't Feel My Face van uh, The Weekend. Die staat op nummer 24 deze week in de Euro Breakdown hier op Zand uh, Zandvoort. Live vanaf de ijsbaan. Kom langs. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know...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 Het nummer staat uh, vijf weken in de Britse single top 75 en bereikt daarmee een uh, hele mooie 32e plaats. In 2014 levert ze dan met uh, Sun Goes Down een bijdrage aan het debuutalbum van de Duitse DJ en producer Robin Schultz. En Prayer, uh, dat nummer heet dan Prayer, wat dan in uh, september verschijnt. Ain't Nobody Love Me Better van Felix Schoen verschijnt in uh, april 2015. Die trekt dat is een uh, remake dus van de hit van Rufus en Chaka Khan aan 1984.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 Nederlandse top 40. Hey, zullen we hem nu alvast gaan doornemen? Hebben we die maar alvast gehad? Zullen we het doen? Ja, we gaan we doen. De Nederlandse top 40.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 Ik neem mijn vogelvlucht met je door. We gaan kijken wie er op uh, nummer 40 staat. De Sunny Shining van Axwell en Ink Rosso. Op nummer 39 vinden we een nieuw binnenkomen in de Nederlandse top 40. Kygo samen met Matty Noyes met Stay. Bloodfire van Eva Simon staat op 38. En Coldplay is nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 met Everglow op 37.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 En Zara Larsen samen met MDK met Never Forget You op nummer 12 dan. Sigala Easy Love op nummer 10. En ik denk dat ze dat hier wel heel leuk vinden. Justin Bieber. Nou, ik hoor nog niks. De microfoon ook. <laughs> met uh, What Do You Mean uh, op nummer 9. Zara Larsen met Last Life op nummer 7. Lucas Graham met Seven Years op nummer 5. En Adele met Hello. Het stond vorige week nog op een uh, tweede positie. Maar het staat deze week op nummer 3. Op nummer 2 vinden we dan uh, Justin Bieber met Love Yourself.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 Dark clouds be raining over me. But hearts break, and hell's a place that everyone knows. So don't be so hard on yourself, no. Let's go back to simplicity. I feel like I've been missing this, was it's not who I'm supposed to be.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 Ik uh, doe de jingle. <laughs> Mag jij zo weer het uh, ijs op? Uh, hier komt een overzicht van 30 tot en met 21. Nummer 30. Nummer 29. 28 Nummer 27 Nummer 26 Nummer 25. before was, Nummer 24. Nummer 23. 21. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was het overzicht van de nummer 30 tot en met de nummer 21 van deze week in de top 40. En ik heb nog een leuk nieuwtje voor je. Normaal gesproken heb ik altijd de item: wat the fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Nou, ik ga het je vertellen. Ja, er is echt weer wat uh, aan de hand. Want uh, Purpose, je kent hem wel, is niet van Justin Bieber. Volgens Deadmauze, de producer heeft een filmpje op internet gezet waarin hij uh, uithaalt naar Justin Bieber en uh, Skrillex. Een tijdje geleden hadden Skrillex en uh, Deadmauze uh, ruzie via Twitter. De ruzie begon toen Deadmauze de samenwerking van Justin Bieber en uh, Skrillex aan het afkraken was...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 So, van het tweede uur. Ja, voor mijn gevoel ze nog het eerste uur, hoor. Want ik begin normaal gesproken was om drie uur, dus uh, vandaar. Bijna aan het einde gekomen, dus uh, van het tweede uur van de Euro Breakdown, de eerste lijst, uh, de eerste helft van de lijst hebben we gehad, maar uh, niet voordat we uh, nog wat over Justin Bieber uh, gaan vertellen. Want uh, na dik vijftig tattoos heeft Justin Bieber een nieuwe plek gevonden voor een uh, versiering. Dat uh, gaf je woensdag al een hint in. Uh, Via de Instagram was hij al bezig met iets uh, speciaals. Nou, Welke plek dat uh, precies is, dat uh, ga ik je straks pas verklappen. Ik weet wel dat we zo direct uh, naar het uh, nieuws gaan van 4 uh, uur alweer. Daarna het uh, weer en de verkeer komt er ook nog eens een keer doorheen. Dus uh, ik hoop dat je zo direct uh, nog luistert achter de radio, achter internet of de televisie. En anders gewoon hier uh, op de ijsbaan in het centrum van Zandvoort. Waar uh, we live staan tot uh, 9 uur vanavond. Maar eerst is dus het uh, nieuws en het weer en verkeer. Ik zeg uh, tot straks. FM Wens jullie allemaal fijne dagen.